8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Ivoorkust hebben generaals die tot het laatst gevochten hebben aan de zijde van Laurent Gbagbo trouw gezworen aan president Ouattara. De chefstaf van de gevangen genomen president heeft alle leden van de strijdkrachten en de politie opgeroepen vanaf nu Ouattara te steunen. Een woordvoerder van de Verenigde Naties heeft gezegd dat Gbagbo naar een locatie buiten Abidjan is gebracht. De VN ziet erop toe dat zijn veiligheid is gegarandeerd.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 Het kabinet gaat zich actiever inzetten voor Nederlanders die in het buitenland de doodstraf kunnen krijgen. Minister Roosentaal reageert ermee op de kritiek die hij kreeg in de zaak van Sarah Bahrami. Zij werd in januari in Iran geëxecuteerd. Veel Kamerleden vonden toen dat Roosentaal te laat in actie was gekomen. In landen waar de doodstraf bestaat zal na een arrestatie van een Nederlander snel worden vastgesteld hoe groot de kans op executie is. Ook wordt sneller bekeken of er financiële hulp moet worden gegeven.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 Helle honden in de Reders en redersreeks, Gaan we allemaal uitleggen tot half negen de tijd. Gaat in ieder geval uh, over een vader en een dochter nu... die samen moorden oplossen. Uh, meneer Terlouw, samen moorden oplossen. Wilt u, uh, om, om een beeld te krijgen van het boek dat morgen verschijnt... een klein stukje voorlezen? Stelt u zich voor, er is een ecumenische conferentie... die zal gaan beginnen. De deelnemers van allerlei geloven en goddiensten... die wandelen nog even in een park. En dan zegt iemand... Er ligt iemand op de rand van de vijver, met zijn hoofd in het water. Inderdaad, er lag een persoon in een donkere regenjas op zijn buik op de vijverrand. Zijn schouders raakten het water, zijn hoofd was niet te zien. De twee mannen die hem het eerst bereikten probeerden hem aan zijn benen achteruit te trekken. Dat lukte. Maar hun hoofd kwam niet tevoorschijn. Boven de schouders zat slechts een stompje hals met bloederige slierten en blauwige klonten weefsel. En dan gaan we op zoek naar de moordenaar. Zo is het. Wie van al deze religieuzen heeft het gedaan? Reders en Reders. Dat zijn de, degenen die dan op zoek gaan. Uh, Sanne uh, Tellou. Uh, hoe, is dat, hoe is dat idee ontstaan voor dit gegeven? Het idee van Reders en Reders? Nee, voor dit boek. Het idee voor dit boek? Ja, want het is al nummer vijf. Ja, hè? O, dit is nummer zes. In de serie. En inderdaad, dit is een, een buitenbeentje in de reeks. We zijn, we zijn gevraagd door het Twents Bureau voor Toerisme... om een boek te schrijven dat mensen naar Twente zou kunnen trekken. En het zou ook moeten gaan over de religies die Twente heeft. En het bleek, wij wisten dat helemaal niet... maar het bleek al heel snel dat er in Twente, een klein gebied... dat er enorm veel verschillende religies... Ja, spelen, een rol spelen. Al, al eeuwenlang. En in welk gebied zitten we dan? Ongeveer? Twente. Echt twente, twente, maar zo, zo de volle omvang van twente. De volle omvang van twente. In ja, ja. een geheel divers gebied. Met katholicisme, protestantisme, maar ook moslims wonen er, joden. Uh, er is zelfs een heel bijzonder klooster: een Syrisch-orthodox klooster in Glanen, Glanenbrug. Dat is hartstikke spannend allemaal. Nou, ze vroegen ja. ons om een boek te schrijven en wij zeiden wij willen dat wel doen. Maar dan wel in die reeks Reders en ja. Reders. Zeg maar het is wel interessant, uh, meneer Terlouw. Hoe komen, hoe komen ze vanuit Twente dan bij u terecht om te zeggen... Uh, wij willen een detective, min of meer opgehangen aan Twente? Ze zochten een schrijver. En er zijn veel mystery schrijvers, literaire, schrillere schrijvers, ja. hoe je het wilt noemen... En ze kwamen ook bij, ik denk, bij mij terecht. Of ja, toen wisten ze eigenlijk wel gelijk dat, dat, dat ik dat samen met Sanne doe. Ze kwamen praten en wij waren meteen enthousiast. Ze en zeiden, daar zit veel in. Hè? Al die religies zijn zo interessant. En Twente is zo'n mooie streek. Dus wij begonnen gelijk een verhaal te verzinnen. En dat sloeg aan bij de organisatoren. Ja. Wat, wat u bent ook op, op locatie gaan kijken? Ja, ja er zijn meerdere TTT's georganiseerd. Dat Terlouw Twente Tours door de regio. Dat was hartstikke leuk ook weer. En we zijn rondgeleid en we hebben daar van alles gezien. Niet alleen natuur, maar ook cultuur. En dat hielp ons enorm. We, het verhaal vertelde ze haast zichzelf. He? Nou ja, een afgehakt hoofd. Ik kijk religies in Twente, begrijp ik nog. Maar een afgehakt hoofd, is dat ook Twents? Ja, toen wij een beetje gingen studeren... Thuis, na die TTT, ontdekten we al snel dat Twente een enorm hoofdafhakkerige regio is. Ik mag hopen ver verleden. Dat hoop ik ook, maar nee, dus eigenlijk blijft het ons boek van niet. Er rollen nog steeds koppen. Dat zul je dan zien als je het boek leest. Het is echt verbazend Als je kijkt naar die mythes en zages, die legendes uit Twente... er worden... Nee, ik moet zeggen, daar werden me wat hoofden afgeslagen. En je ziet allemaal verhalen van, van mannen die s'nachts met hun hoofd onder hun arm nog spoken door bepaalde dreven van Twente. Nou, dat kwam ons goed van pas. Hè? Dus we dachten, kom aan. Ba dat uh, hebben wij ook. Associeert, associeert u als schrijvers ook, uh, laten we zeggen, recente uh, moorden of uh, akelige dingen uh, waarmee je aan de slag kunt in een boek? Dat je denkt, dit lees ik in de krant, dat is een gegeven kun je doen. Toen wij begonnen met de Reders en Reders serie... dachten we nou, we nemen een vader en een dochter die de problemen oplossen. En we zeggen dat die vader net zeven jaar onschuldig in de gevangenis heeft gezeten. En dat was natuurlijk ontleend aan allerlei dingen... die de laatste tijd helaas zijn gebleken in Nederland. En zoiets is dan heel handig, want zo'n man die heeft een geschiedenis, er is een verwijdering met die dochter en het is mooi voor schrijvers om dat weer bij elkaar te brengen. Zo'n man heeft een commissaris van politie die zich schuldig voelt, dat kan ook makkelijk zijn. Mm. Zo'n man heeft jongens uit de penose leren kennen, die ook weer vrij zijn, die die mooi kan gebruiken. Kortom, als je er zoiets instopt, dan kun je daar daarna heel veel uithalen. Ja. Maar uh, uh, Sanne Terlouw, je hebt een lijk, hoorden we net in het fragment uh, wat uw vader voorlas. Uh, maar dan begint het spel natuurlijk om een boek uh, te krijgen. Hoe ga je dan verder? Ja, dat is een beetje anders als je, als je het met z'n tweeën doet dan wat ja. je hier alleen, alleen schrijft. Het leuke van met z'n tweeën schrijven is dat je elkaar voortdurend kunt verrassen. Wij spreken heel weinig af van tevoren. We bedenken even een setting, zoals hier, en we bedenken wie er dood is. We bedenken wie het heeft gedaan, maar hoe je komt naar dat einde, die oplossing die uiteindelijk zal moeten komen... dat weten we zelf helemaal niet. En wie er een rol zal gaan spelen in het verhaal weten we ook helemaal maar, niet. Maar uh, voor de, de beeldvorming, u zit niet aan één tafel... met elkaar nee. te brainstormen hoe nu verder? Nee, nee, nee, helemaal niet. Eén van ons schrijft een stuk. En als hij het beu is, dan zegt hij uh, cent. Huh? <laughs> en dan bijvoorbeeld als mijn vader is begonnen... dan drukt hij op cent en dan krijg ik het. En dan laat ik mij verrassen. Ik ben lezer en schrijver tegelijk, als het ware en ik schrijf er vervolg, waarvan mijn vader dan weer helemaal niet weet... wat, het, wat er zal gaan gebeuren. Nee, maar wat, wat de een uh, via cent doorgeeft aan de ander... blijft een gegeven waarop die ander echt moet voortborduren. Ja, wij... Ik kan niet zeggen, nee, dat, dat doe ik niet, want ik uh, had het zelf anders gedacht. Nee, nee, nee, dat, dat doen we niet. Wij, we, we respecteren elkaar, we accepteren huh? dat als de nieuwe werkelijkheid. Daar moeten we het mee doen. Dat is er gebeurd en zo zal het zijn. Ja, want ook, dan moet je toch naar een plot toewerken in zo'n uh, zo boek, hè? Wie, wie ja. bedenkt dat dan? Het lijkt toch op het gewone leven. Wij zijn hier nu vanavond bij u in de uitzending. En dat is een feit dat gaat niet meer weg. Dat is er. En zo is het ook. Als ik Sanne een stuk stuur... dan is dat de nieuwe werkelijkheid waar zij van uitgaat. Ja. Maar ze mag er natuurlijk op rekenen... dat als ik iemand introduceer, bijvoorbeeld... dat dat zin heeft. Mm -hmm. Dat dat een functie heeft. Je mag geen losse einden hebben. Meestal kan ze uit het verband wel opmaken of zelf iets verzinnen wat die functie is. In een dood enkele keer kunnen we ze even opbellen... en zeggen, wat bedoel je daarmee? <lacht> in een nog veel dood enkeler... het is misschien één of twee keer gebeurd in die zes boeken... kun je ja. zeggen, zeg, vind je goed dat ik hem iets verander? Dan kan ik hem beter gebruiken. Maar dat is niet de gewoonte. De nee, gewoonte maar... is, dit is de nieuwe werkelijkheid. Mm -hmm. Van daaruit verzin ik een vervolgstap... die functioneel moet zijn... in het oplossen van het probleem. Ja, maar er moet, hoe je het ook went of keert... in dat verhaal toch uh, een plot... en daar moet een knoop voor worden doorgehakt. Wie doet ja, Maar dat is de magie van verhalen. Dat, dat verhaal gaat dat op een gegeven moment afdwingen. Die plot. Daar, daar, daar komen we op een punt. Ja. En er zijn natuurlijk gedurende het schrijfproces. Zijn er een paar momenten dat we even overleggen. Ja. En dat we even bedenken hoe we verder willen gaan. Maar dat zijn maar een paar momenten. En het, het is de kracht van het verhaal. Mm. Het verhaal. S ja, schrijft haast zichzelf. Maar toch, neem, ja? ja, neem nou die, dit afgehakte hoofd. Hè? In, de, in, de, in het park van de Zwanenhof vinden wij Was in hoofdstuk 1. Dat is waar dat park waar dat In zenderen, waar dat lijk ligt zonder hoofd. Dat lijk ligt er in hoofdstuk 1. En hmm. wij weten dat ja, op de laatste bladzij of iets daarvoor, moeten we weten hoe dat komt, hoe dat zit, wie dat heeft gedaan. Er zijn tal van mogelijkheden. Er is een religieuze een ecumenische conferentie... waar allerlei dominees en, en, en Leger des heils en ja. alles is. Misschien heeft een van die het gedaan. Misschien ontmoeten we ook in het verhaal... iemand anders die het heeft gedaan. Soms weten wij het al van tevoren, soms ook niet. We zeggen, we zien wel, we gaan gewoon ja. speuren. En je speurt en je vindt stappen en je gaat de volgende stap... en je komt tenslotte ergens uit. Het plot ontwikkelt zich. Ik ben benieuwd, uh, Sanatella, of, of het prettig is om met uh, je vader een boek te schrijven... of dat het juist uh, lastig is, uh, überhaupt, om met twee mensen één verhaal te schrijven. Ik vind het geweldig inspirerend. Dit antwoord valt in twee stukken uit elkaar. Eén, het samenschrijven. Is erg fijn, want je hebt niet meer dat, die lege pagina voor je neus. Je kunt altijd nou, op kunt drukken, door. zoals ik zei. Ja. Of, he, je kunt altijd door. Tweede helft, met mijn vader samenschrijven die een geweldig schrijver is, een geweldige fantasie heeft... heel veel ervaring heeft. Ja, daar kan ik alleen maar van leren natuurlijk. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar het kan ook misschien wel blokkeren. Dat je, je geeft zoveel mooie kwalificaties aan je vader... Hmm. op het punt van schrijven en, en prestaties uit het verleden... dat je denkt van... De... Dat wordt me veel te, veel te moeilijk. Hij is zo goed. En uh, wie ben ik dat ik mee moet doen? Hè? Hè? Nee, maar hij is ook een heel mild mens die ja. van mij veel pikt. En hij is ook af en toe wel slordig, als ik het eventjes oh, Voorbeelden? <laughs> nou, slordig in, in de feiten, zal ik maar zeggen. En ik ben dan degene die die, die feiten even moet rechtzetten. Nee, maar de, de, hier, hier breekt min of meer mijn klomp dat een wisse natuurkundige... Een, een beta man slordig met de feiten is. Ja. Ik zou denken dat is een exacte man en die. Nou, wat er in ieder geval klopt zijn de feiten. En we gaan we gaan er niks omheen verzinnen, want de feiten spreken bij zo iemand voor zich. Het is heel verrassend. Ik heb 13 jaar research gedaan. 13 jaar natuurkundig onderzoek aan het begin van mijn loopbaan. En als er iets moet worden uitgezocht, is Sanne de eerste die het gaat doen. Hoe komt het dat zij daar zo goed in is? Ze heeft middeleeuwse letterkunde gestudeerd, ze houdt van geschiedenis. Oh. Ze is gewend om te speuren in de geschriften. Ja. Het interesseert haar. Terwijl ik meestal mijn gedachten maar zo'n beetje de vrije loop laat... En een grote je... lijn in de gaten houden. Dat ja, doe je dat ook. doe ik ook wel. Maar goed, Sanne die zegt heel complimenteus dat ze van mij leert. Ik heb ook heel veel aan haar. Niet alleen aan die eigenschap dat ze even de dingen goed uitzoekt... en daarop verrassende feiten stuit. Ja. Maar ook, uh, ze is jonger dan ik. Ze is een vrouw, ze heeft een andere invalshoek. Ja. Ze heeft ook een heleboel fantasie. En op zo'n manier, stel ik introduceer een vrouw... En zij vindt die vrouw niet zo leuk. Misschien denkt ze wel... die vader die gaat wat krijgen met die vrouw. En zij vindt die vrouw niks. Ik zeg maar wat, hè? Nou heeft ze de volle vrijheid... of om die vrouw onder de tram te laten komen. Dat zal ze niet zo gauw doen. Maar dat zou ze kunnen doen. Maar, veel maar leuker. waarom zou ze niet onder de tram mogen komen? Nou ja, ik heb een vrouw geïntroduceerd... als die meteen in het volgende hoofdstuk onder de tram komt. <lacht> dat is toch niet direct mijn bedoeling, waarschijnlijk. Oh. Dus en ook voor de lezers niet zo leuk. Maar... Veel aardiger is als ze zegt: ik ga van die, die vrouw, daar stop ik nog eens een paar andere eigenschappen in. Waardoor die vrouw veel, veel completer hmm. wordt. Gezien ja. door een man ja. en gezien door een vrouw. Ja, dat begrijp ik. Tot half negen. Twee dingen. Het Govert van Braco. Twee sprekers, Jan en Sanne Terlouw, over een boek dat morgen uitkomt: Helle Honden, uh, nummer zes in de Reders en Redersreeks. Sanne, je vader, uw vader zei net. Uh, je moet onderzoek doen op locatie. Wat, wat onderzoek je bijvoorbeeld? Nou, stel je voor je wilt iemand ergens verbergen. Dan moet je wel heel precies weten waar die dan zit. En, en, en of er een deur is en of er een hek is en of er een licht is. De, voortdurend moet je dingen natuurlijk weten. Neem, bijvoorbeeld in het eerste boek hadden we een straat in België geïntroduceerd. Maar een beetje slordig moet ik toegeven. En we kregen meteen een nou, min of meer je gebrief van ik woon op dat adres. Ja, dat zal ons niet een tweede keer gebeuren. Dat nee. <laughs> en dan kom je niet weg met, het, met de opmerking... ...het is fictie, trek het u niet aan. Ja, maar dan... Of dat ja. het voor jezelf niet prettig. Nee, dat is niet prettig. En ik vind als je iets uit de werkelijkheid gebruikt... ...zo'n straat mm. met een echt naam en een echte nummer... Mm, ...dan moet je wel een beetje oppassen, vind ik. Ofschoon, in dit nieuwe boek wel degelijk locaties hebben gebruikt. Pastorieën of synagoges enzovoort. Waar mensen wonen. Maar wij zijn zo vrij geweest om er iemand anders in te stoppen. Ja, maar goed. Dat, maar we dat, zijn het gaan vragen van tevoren. Oh, of of, of ja. ze dat goed vonden. Ja. Is dat zo? En, ja. en waarom moesten er andere personen wonen? Omdat het misschien mensen? wel de dader is die er woont. Okay, we willen ja, ja. niet een werkelijk persoon nee, de dat, dader die kun je niet, Die kun je niet zomaar <laughs> van een van moord beschuldigen. Die jullie zelf oh. uh, bedacht hebben. Wat is er, uh, meneer Terlouw. Uh, mooi aan het schrijven met je dochter, behalve de kwalificaties die u net gaf, uh, dat je elkaar ontzettend goed kunt aanvullen, generatieverschillen, uh, uh, de een is man, de ander is vrouw, enzovoort. Ja, u moet goed begrijpen dat het is begonnen als een grapje. Het bleek dat Sanne ging ook schrijven, eerst onder schuilnaam, omdat ze mijn naam niet wou gebruiken om begrijpelijke reden. En toen zei ik op een dag, guts, er zijn mensen die samen schrijven. Dat zou voor de aardigheid eens kunnen proberen. Helemaal niet direct met de bedoeling om een, een boek te publiceren. Nee. Maar gewoon voor de leutje op tegenwoordig met e-mail is het allemaal zo makkelijk. We hadden al eens eerder zoiets gedaan toen ik in Parijs woonde. Maar dat ging nog met de post en dat is een enorm gedoe. En ze hadden meteen in voor alles. Dus je zei, dat is goed. En toen zijn we daaraan begonnen. Ja, ik zou dit soort boeken niet schrijven alleen. Dat zou ik ook niet, niet toekomen. Zouden... En jij ook niet. Hè? Nee. Ja, omdat het dan misschien toch uh, het te ingewikkeld wordt voor jezelf... om, om het goed te maken. En, uh, en nee, het, en het genre zou niet bij me opkomen. Nee? Nee, bij jou ook niet. denk bij ik. Bij mij ook niet. Alle boeken die ik heb geschreven die zijn nogal een beetje moralistisch. Ze hebben een thema. Ik wil iets, ik wil mm. iets overbrengen. Zeker aan de opgroeiende jeugd, waar ik veel voor heb geschreven. Maar niet alleen dat. Nee. En zo'n boek voor de ontspanning. Waarbij we overigens wel proberen... Het lijkt nou wel heel veel bloed aan de paal. Vanwege ja, dat, wat u, dat stukje wat u me liet meis. voorlezen. <laughs> maar toch, dat is niet onze opzet. Het gaat ons toch veel meer om de mensen die een rol spelen. Uh, ja, ik zou ik zo'n zo soort boek op mijn eentje niet gaan schrijven. Maar gewoon voor de grap. En het is eigenlijk nog altijd, zei het langzamerhand, een heel serieuze grap. Mm. Om dat samen met Sanne te doen. dat ja. maakt het leuk. Ja. Dan kun je het weer eens even laten liggen. Je zegt, zoals Sanne zegt, cent, je bent even niet aan de beurt. En soms laten we dat ook rustig zes weken liggen, we hebben geen tijd. En het is ja, ontspanning, kun je het niet noemen... want het blijft inspannend ja. om te schrijven. Maar toch, het heeft een ontspannend aspect om het zo met z'n tweeën ja. te zien. Sanne Tello, is, is uw vader een verhalenverteller? Ja, nou en of. Van, uh, wanneer dateert de eerste herinnering dan? Toen wij klein waren, vertelde mijn vader iedere avond... iedere avond na het eten een verhaal aan ons... En toen we heel klein waren, waren dat hele simpele verhaaltjes. En naarmate wij groter werden, moesten die verhalen natuurlijk moeilijker werden. Want wij gingen de plot raden. Ik denk dat hij zo het vak heeft geleerd. En ik denk dat ik zo het vak ook heb geleerd eigenlijk. Want ik, vanaf zo, zo lang als ik me kan herinneren, ben ik getraind in het luisteren naar verhalen. Verhalen die niet voor alle kinderen waren, maar alleen voor ons, hè. Dus het waren, ja. dat, dat voelt heel anders voor een kind als een verhaal alleen voor jou is. Dat, dat begrijp ik nog, maar dan de stap van luisteraar naar mooie verhalen die alleen voor jou zijn naar die van schrijver. Dat is niet zo'n grote stap, want als je luistert naar een verhaal, wat doe je dan? Je bent de hele tijd aan het meedenken, hoe zou het verder gaan? En als klein kind zeg je dat hardop. En dan moest mijn vader iets anders verzinnen, want dan was dat niet ja, meer leuk. Nou, dat was de plot weg. Dus dan dat moest hij het moeilijker te. maken. Ja. En dan, zo dachten wij als kinderen voortdurend mee, dat is, dan ben je al een beetje ja. bezig met het zelfvertellen ja. van verhalen. Maar ik hoorde uh, uw vader net zeggen... Uh, u had vroeger een pseudoniem, Ine Smitswater. Ik is Smitswater. Smitswater. Ja. Uh, vanwege de naam. De naam ja. Ter Lauw. Ja, vanwege de naam Ter Lauw, dat ik, ik, ik schreef korte verhalen. Ik zal het even heel kort zeggen. Ik schreef korte verhalen. Er kwam een uitgever naar me toe. Die zei, ik wil dat publiceren in een boek. En ik vertrouwde het niet helemaal. Ik dacht dat wilde hij alleen maar vanwege mijn naam. Dus ik zei tegen ja. hem: Nou, want wie heeft nou dat een uitgever naar hem toekomt? Dat is toch ongekend. Mm. Uitgevers die die weer alleen maar af. Maar goed, dus ik zei tegen hem: Ik wil het wel, maar alleen onder pseudoniem. Nou, is goed, zei hij. Nou, dan heb ik dat. Het een paar, ja. paar jeugdboeken geschreven even, even de onder water, pseudoniem. Uh... Ja, ik Waarom... denk bij Smitswater aan Den Haag bijvoorbeeld... waar ja, uw vader daar, veel rond ja. heeft gelopen, vlak bij het Binnenhof. Dat klopt, dat Smitswater is, is het. Is het dat ook? Ik was daar net geweest, of net had oh. er net rondgelopen En Ike was mijn oudste schoolvriendinnetje van de lagere school. Dat is het. Dus zo. Ja, ja. Hm. maar goed, die, dat mag dat nu... Is, dat niet, mag nu... En door. toen ik voor volwassenen ben gaan schrijven... en dus niet meer op de plank naast mijn vader zou staan, ben ik mijn eigen naam gaan voeren. Ja, dat is wel zo prettig. En dan weet iedereen uh, over wie het gaat natuurlijk. Ja. Het is toch ook wel, wel interessant om nog even daar iets over te zeggen... wat Sanne zegt over die verhalen. Ook het luisteren is een vak. Ook in luisteren kun je getraind raken. Ja. En als je vier kinderen... we hadden, hebben vier kinderen... iedere avond een verhaal verteld en je kijkt naar die ogen... je kijkt wat, wat er gebeurt als je het verhaal zit te verzinnen... dan zie je dat die kinderen die doen mee door hun gezichtsuitdrukking... door te waarnemen te nemen of ze ontroerd zijn... Of, of ze het grappig vinden. Maar doen ze mee aan de bouw van het verhaal... en aan het ontwikkelen van mijn fantasie. Wat zij riepen dan ook, ook wel inderdaad uh, oplossingen... of hoe het verder komt Ja, in één stuk door. Of gingen huilen als het heel zielig <gacht> ja. was ja. of zo. Ja. Van alles. Ja, dat zijn inderdaad wel uh, herkenbare mooie, mooie signalen. Maar ja, goed, dan moet je het nog zo ver krijgen... dat je het kunt gaan opschrijven. Dat lijkt me toch een enorme kunst. Maar Het is een training van jaren geweest. ja. Dat verzinnen van verhalen, ongeveer tien jaar heb ik dat iedere avond gedaan. En in het begin dacht ik, dat kan ik natuurlijk helemaal niet. Maar het bleek dat je net mm. zo goed als het trainen van hardlopen... Je het je trainen van je fantasie eh, kan gebeuren. Ja. Als je dat maar steeds doet. Nou, dit boek, uh, Hellehonden, speelt dus in het land van Regge en Dinkel. Zal ik maar... <hijen> zitten we dan in Twente? Ja, ik geloof het wel. Hè? Dan uh, zitten we wel in die buurten. Uh, daar, daar zitten ook uh, een soort van codes in, dat moet ik toch even uitleggen, waardoor je ook uh, tekst gevisualiseerd krijgt, hè? Of, of beelden kunt oproepen. Ja, dat is heel spannend, in iets nieuws, het heet QR-code, het is een soort streepjescode, en als je daar met de camera van je smartphone op richt, dan, komt er op die, dan, ja, dan word je eigenlijk doorgelinkt naar een, naar een site op internet, en dan zie je nou whatever een filmpje of een foto of een voordragje of een liedje alles kan erachter zitten. Ja, en dat, dat is in feite de opdracht die u van Twents Bureau uh, voor toerisme meekreeg om uh, Twent te, vooruit te stoten in de vaart der volker of is het uh, uh, niet de opdracht dat hebben zij gedaan? Uh, hebben zij dat, uh, Ze oh. hebben dat voorgesteld en we hebben gezegd: het "lijkt ons prachtig." Dat kan. Ja, ja, ja, ja, dus dan kun je bij elke bij een aantal locaties kun je een beeld krijgen. Ja, ja. Dus Precies. met de boek in de hand kun je als het ware ook nog een fietstocht maken? Of een mooie ja, autorit, dat of lijkt wat wat me niet erover. heel veilig, maar <laughs> dat zou wel kunnen, ja. Oh ja, al ja. die enge dingen die jullie beschrijven, zijn toch niet gebeurd is. Dus, <laughs> je komt wel op mooie no. plekken, neem ik aan. No. <laughs> ja. Daar zou ik maar niet te zeker van zijn, wat, hoor. We, we, hoezo niet? Ja, als je in dat Twente ronddoelt, in het geestelijke Twente... en je mm. leest al die mythes, dan weet je het niet meer zo zeker allemaal. Al die verhalen die blijven daar natuurlijk uh, maar rondzingen. Ik dacht wel, hey, Jan Terlouw komt uh, vanavond op bezoek. Dat is de oud-politicus, oud-minister. Uh, oud Wat zou hij eigenlijk vandaag de, vandaag de dag nog doen? Want ach, ach. Kennen we kennen u natuurlijk van D66, behalve mooie boeken schrijven. Is hij nog actief op politiek terrein? Een beetje adviseursrollen, niet in de partij, nee. maar, maar wel in de samenleving. Ik interesseer me buitengewoon voor het energiebeleid, met het oog op de klimaatcrisis. Ik interesseer me voor de natuur, ik interesseer me voor de zalmen, voor de paling die op uitsterven. Vooral de paling. Hij werkt 60 uur per week hoor. Hij werkt 60 uur per week. Ik werk ja. nog heel veel. Ik hou heel veel toespraken, ik zit congressen ja. voor, al dat soort dingen. Nou, ik vroeg me af, uh, gezien de ontwikkelingen nu in bijvoorbeeld de Arabische wereld, hè, waar het uh, uiteindelijk altijd uh, gaat uh, om energie. Energie, energievoorziening om, om olie. Hoe kijkt, hoe kijkt u daar met die zojuist geschetste achtergrond tegenaan? Ik hoop dat wat er nu bijvoorbeeld in Libië gebeurt... Ja. en in Egypte gebeurt, is dat dat een toenadering geeft... Tussen, Oost, tussen die Arabische landen en het Westen. Er is een, een, een weerstand tegen Amerika altijd geweest... en ook wel Europa. Als dit een beetje toenadering kan geven... en je kunt samenwerken... er is zoveel energie, zoveel zonne-energie... in dat Noord-Afrika. zonne-energie die klaar staat om gewonnen te worden. Die thermische energie. Als we dat doen, als we samenwerken dan is ook die conflicten, ook dat verschil tussen moslim en christen... dat kan kleiner worden, gemeenschappelijke belangen. Maar spreekt u de idealist? Of, of is, het, uh, is het op termijn te realiseren? Ik denk dat dat denkbaar is. Ja? Ik weet niet of het gebeurt. Nee. Maar het is denk ik denkbaar. Ik weet wel dat samenwerken altijd beter is dan tegenover elkaar gaan staan... en alleen maar naar je eigen belangen kijken. Dus uh, er zit nog een, uh, een wereld te winnen in wat er nu aan de gang is? Dat zou kunnen, als, als het verstandig gehanteerd wordt... Je moet natuurlijk oppassen dat je weer niet gaat domineren als Westen. Maar zij hebben. Er is, er is een techniek om in een woestijn. met spiegels die de hele dag meedraaien met de zon. enorme hoeveelheid thermische energie, warmte te concentreren. op een oliebuis of zo. en daarmee gewoon een, een elektriciteit te maken. Enig idee waarom dat niet gebeurt? Dat gebeurt niet omdat men bijvoorbeeld in Nederland. vindt het geen Nederlands belang. Wat ik onzin vind, een mondiale ontwikkeling is altijd Nederlands belang geweest. Mm. Ook het olie halen in Saudi-Arabië is een Nederlands belang. Het gebeurt niet omdat het nu nog, laten we zeggen, anderhalf keer zo duur is als olie winnen. En we zijn als mensen heel erg een echte korte termijn belangen na te jagen. Dus we willen er niet voor betalen? We willen, nee, we willen de ontwikkeling niet doen. Ik vind dat overheden het moeten doen, want die zijn verantwoordelijk voor de lange termijn. Die kunnen dat, die gaan niet failliet. Er is, er is werkelijk een wereld te winnen. Als je, als, je, als je rekent dat wij in 2050... dan moeten we 9 miljard mensen voeden en van energie voorzien. Dat kan. Dat kan. Dat voedsel is er en die energie is er namelijk uit de zon. Ja. Meer dan genoeg. We moeten het alleen doen. En dat is moeilijk omdat we zo op de korte termijn gefixeerd zijn. Ja. U luistert ook geboeid, hè? Ik ook U kent gemoeid. het verhaal natuurlijk, maar het is, uh, het is wel mooi, die uh, begeestering natuurlijk uh, daarover. Ja, ik vind te het heel belangrijk over. om het uit te dragen. Ja. Vooral naast al die verhalen dat, het, dat we de regelrechte afgrond in moeten gaan, dat hoeft hmm. dus helemaal niet. Nee, um, ik, ik durf het bijna niet te vragen, maar de gebeurtenis bijvoorbeeld in Alfa aan de Rijn: hè, jullie uh, schrijven boeken um, waarin vreselijke dingen gebeuren en. Uh, ook, ook mooie dingen ongetwijfeld en de toeristische routes in staan. Maar is dat een gebeurtenis die al als schrijvers zoveel associaties kan oproepen... waardoor je weer een nieuw thema kunt vinden? Ik denk het eigenlijk niet. Want wat ik er nu van heb begrepen uit, de, uit het nieuws... is dit een gek geweest die zoiets heeft gedaan. En dat interesseert ons niet zo heel erg. Wij zijn juist altijd geïnteresseerd in het motief... Van mensen om iets te doen. Om elkaar iets aan te doen. Of om, of om van elkaar te houden ook. Maar iemand die zomaar iets doet. Ik denk dat wij dat niet zo interessant vinden. Nee. Het is vreselijk. Maar het is natuurlijk toch een incident. Het is niet ja. iets structureels. Gelukkig. Ja. Nee. Het is vreselijk hoor. Het is, natuurlijk is het, vreselijk. het is vreselijk. Maar het is een incident. Dus daar zit, daar zit geen thema in. Het zou me verbazen nee, als we nee, dat nee. zouden kiezen. Want uh, nu ligt dat boek op tafel natuurlijk. En dan begint, neem ik aan, het denken weer. Uh, zeker als andere provincies <laughs> horen. Je kunt er ook nog met uh, toerisme iets in kwijt. Uh, zoek de familie Talau op. Ja, Hoe we, zijn, al, we zijn natuurlijk. We zijn altijd. Op het moment dat een boek verschijnt, zijn wij alweer bezig met een volgend boek. Ja, gaat Want dat, dat, ja zo, zo gaat, zo gaat dat. Ja, dan ja, bent u zelf fulltime uh, schrijfster? Ja, ja. Dat, nou ja, ik ben niet fulltime, ik schrijf ook wel, schrijf ook wel in opdracht, ik ja. doe ook andere dingen. Maar wij zijn altijd wel weer een jaar van tevoren bezig met een volgend idee. Dat moet, anders krijg je het niet op tijd af. Ja, en gaat u dan locaties bezoeken al? Of denkt u, uh, laat ik daar dus gaan kijken, want je weet maar nooit. Oh, oh, ik ben net in Praag geweest en heb daar allerlei leuke dingetjes ontdekt... die we misschien kunnen ja, gebruiken. Want is, is dat een willekeurige keuze dan? Kom, laat ik eens naar Praag gaan. Nee, nee, nee, nee, nee. We hebben een ideetje, maar dat gaan we nog niet verklappen. Nee, want dat is voor deel 7 dan. Dat is dan. voor iets anders. Een nieuw, ja. een nieuw experiment wordt kunt u, het. Kun je eens vertellen, wat gaat er morgen gebeuren? Dan ligt je ligt boek <laughs> op tafel. Er is een presentatie, neem ik aan. Morgen wordt die website van de Heilige Huisjes in Twente gepresenteerd. Of, mm -hmm. Die gaat de lucht in, zeg ja. maar. En daarna wordt het boek gepresenteerd van ons... En daar worden we dan een beetje over... En dat je gebeurt je ook echt op locatie over in Twente. Ja, ja. Daar is het grote Ja, vlakbij de Zwanenhof, waar het waar uh, lijk uh, gevonden werd. Ja. Ja. Ja. ja, we gaan niet onthullen wie het gedaan heeft. Nog niet. Nee. U gaat het boek maar lezen. Weet u dat die film Oorlogswinter, naar aanleiding van uw boek... zo als een gek scoort in Amerika? Ja, fantastisch, hè? Ja, want het leuke is, hierna bij de collega's van BNN... komt de regisseur aan het woord, Martin, Martin Koorhoven. Nou, dan kan ik hem nog net even dag zeggen misschien. Uh, ja, ik <laughs> weet niet of hij hier komt of dat het telefonisch is... maar het is wel grappig dat uh, het programma organisch doorloopt uh, vanaf 8 ja, uur. Ik dank u beiden, uh, Sanne Terlau en Jan Tellau, voor uw uh, bijdrage aan twee dingen van vanavond. En als u denkt, ik wil het uh, verhaal nog eens terug horen van beiden... zoek tweedingen.nl en dan, uh, dan is het uh, te vinden. Zo dadelijk als gezegd BNN Today. Patrick Lodiers. Patrick, ik heb al iets weggegeven, maar er is vast meer te melden. Jazeker, inderdaad, Martin Koolhoven. Komt-ie of... Komt of andere... Ja, nee, hij zit, uh, we hebben hem aan de telefoon. Ik dacht het, ja. uh, We hebben ook aardbevingdeskundige en hoogleraar Jan Smit over al die aardbevingen die nu huishouden in Japan. Bridget Maasland praat met Gordon over de actie voor morgen over Japan. En natuurlijk is er ook weer veel voetbal, de kwartfinales van de Champions League. En wij hebben Tom Egbers, want die heeft ja, een voorwoord mogen schrijven in dat prachtige boek, de biografie over Lionel Messi. Kortom, een hoop te doen, maar nu eerst het nieuws met Christian Bonenbakker. Radio 1. Het NOS Journaal. In die voorkust hebben generaals die oud-president Bakbo bleven steunen. trouwgezworen aan president Ouattara. Bakbo werd gisteren gevangen genomen. Zijn chefstaf heeft nu alle militairen en agenten opgeroepen Watara te steunen. Bakbo is volgens de VN naar een plek buiten Abidjan gebracht waar hij veilig zou zijn. De Egyptische oud-president Mubarak is in het ziekenhuis opgenomen. Hij zou last hebben van zijn hart. Juist vandaag had de oud-president in Cairo bij de openbaar aanklager moeten verschijnen... om verhoord te worden wegens corruptie en macht machtsmisbruik. Mubarak is 82 en woont sinds zijn aftreden in de badplaats Sharm el sheikh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 zo'n tweet stuurde, wordt donderdag voorgeleid. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Patrick Lodiers. Het is dinsdag 12 april, iets over half negen. De afgelopen dagen blijft de aarde in Japan maar beven. Aardbeving na aardbeving treft het land. Zometeen horen we hoe dat komt en hoe lang het nog door kan gaan. En in Alve was een Duitse jongen die bekend is geworden als de waarom-jongen. Hij verschijnt bij alle grote rampen met een bord met daarop waarom. Waarom in het Duits dus. Wij hebben hem getraceerd en zometeen hoor je waarom deze waarom-jongen dit telkens weer doet. En Joris is ook in Alve geweest. Want hier in de Ridderhof in het winkelcentrum werden vandaag weer de deuren geopend. Voor het eerst na bloedbad zaterdag waarbij zeven mensen en de daden omkwamen. En de sfeer is hier hartstikke gelaten. Straks na 9 uur de top 5 van Ranking the News. Nu alvast een update, Luc Iking. Ja, met nieuws over een fonds van amfetamine in Friesland. In Alfa aan de Rijn ging dat winkelcentrum de Ridderhof weer open. Je hoorde het al van Joris. En in Japan is de kernramp nog steeds niet onder controle. Based on the information of the March 18th, we concluded that the accident severity level to 7. Opgeschaald naar categorie 7. Wat dat betekent, hoor je zo meteen na 9 uur. Elke dag bellen we in BNN Today met bekende, interessante Nederlanders over hun dag. Vandaag Kamervoorzitter Gerry Verbeet. Ik was verbijsterd toen ik zaterdag hoorde wat zich in Alphen aan de Rijn heeft afgespeeld. Ik moet steeds denken aan de mensen die getuigen waren van deze gruwelijke daad. En ik bewonder de mensen die gedurfd hebben om anderen te beschermen. Vanmiddag heeft de Tweede Kamer haar innige deelneming betuigd. We hebben grote waardering en respect voor de hulpverleners en de mensen die bij de nazorg betrokken zijn. DJ Vedderegran. Uh, ik ben eigenlijk de hele week bezig geweest met het uitkiezen van uh, tegeltjes, kleuren, lampjes, uh, uh, wc-pot enzovoort, enzovoort. Want ik zit uh, nog steeds midden in mijn verbouwing. En ik ben uh, met voorbereiden bezig geweest van een uh, podcast die hopelijk halverwege dit jaar een, een, een, een feit mag worden. En voormalig zwemmer en olympisch kampioen Maarten van der Weijden. Voor een presentatie was ik vorige week in Den Haag. In de buurt van Hollandspoor dus met de trein. In die omgeving valt het aantal buitenlanders me direct op. Kleine huisjes op elkaar, veel verwaarloosde appartementen op een hoop. Ik schrik ervan. Dit gedeelte van Nederland zie ik niet vaak. Ik word er treurig van. Maar goed, ik kan er nu ook niks aan doen. En dus vervolg ik mijn reis terug in mijn eerste klas coupé van de NS. Wat voel ik me een lul? En natuurlijk is er ook sport. Robert Meder. Ja, je zei het al. Lekker veel voetbal vanavond. Manchester United en Chelsea bijvoorbeeld. Ze strijden om een plek bij de laatste vier in de Champions League. Al Trafford verdedigt Manchester een 1-0 uit de overwinning. Uit het eerste duel. Bas Stigler, denk je dat Manchester het nog moeilijk gaat krijgen? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat zou maar zo kunnen, want uh, Chelsea is de laatste ploeg die uh, in... Manchester op Old Trafford gewonnen heeft. Dat is een jaar geleden. Zolang heeft United thuis geen wedstrijd meer verloren. En die ploeg was dus Chelsea. Het is bijna op de dag af een jaar geleden trouwens. Dat zou dus maar zo kunnen dat Chelsea voor een stuntje gaat zorgen. Hoewel, hoewel, hoewel. Want bij Chelsea weet iedereen dat de blikvanger gekomen in de winter... voor heel veel geld, Fernando Torres, nog altijd geen goal gemaakt heeft... in alle officiële wedstrijden die hij voor Chelsea gespeeld heeft... En op hem zijn dus opnieuw alle blikken gericht. Normaal gesproken zou je zeggen is Manchester de favoriet. Maar normaal gesproken zegt in de voetballerij niet altijd alles. Zeker niet als de twee finalisten van 2008 elkaar ontmoeten. En dan Barcelona. Later vanavond wellicht ook nog onderwerp van gesprek met Tom Egbers... over dat boek dat uitkomt van Lionel Messi. En Barcelona lijkt al zeker van de halve finales in eigen huis... met 5-1 gewonnen van Shakhtar Donetsk. Vanavond de return in Oekraïne, Ronald van der Geer... Onderschatting? Dat is misschien het grootste gevaar voor Barcelona, hè? Ik denk niet dat daar sprake van is, Robert, bij Barcelona. Als je kijkt naar de opstelling die Guardiola heeft gemaakt voor deze wedstrijd... dan lijkt het erop dat hij er toch nog niet helemaal gerust op is. Want ondanks het drukke programma kiest hij 10 van de elf namen... die vorige week ook in de eerste wedstrijd actief waren. Toen werd er met 5-1 gewonnen. De enige man die er niet bij is, is Iniesta. Die is geschorst en die wordt vervangen vanavond. En dat is extra leuk voor ons, door Ibrahim Afellay. Spelend dus tegen Shakhtar Donetsk, dat toch ook nog wel het gevoel heeft... Er kan misschien nog wat. Er waren wat kansen in de eerste wedstrijd om doelpunten te maken. En dat gevoel moet vandaag een beetje overheersen. Ook in dit stadion, de Donbass Arena. Waar 44.000 mensen straks een Shakhtar zien op volle oorlogsterkte. De ploeg is zelfs gespaard het afgelopen weekend. Het leverde Shakhtar een competitienederlaag op. Maar alles is gericht op verder komen in de Champions League. Zelfs bij een 5-1 achterstand. Dat allemaal live hier op één. De ontknoping na 10 uur in Langse Lijn. Dank dit is Radio 1. BNN Today. Japan is opnieuw twee keer getroffen door een heftige aardbeving. In twee weken tijd twee bevingen met een kracht van zeven op de schaal van Richter. Aardbeving na aardbeving. Hoe is dit toch mogelijk? Moet Japan zich klaarmaken voor de volgende grote aardbeving? We praten met Jan Smit, hoogleraar aard en levenswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Jan Smit, goedenavond. Goedenavond. Kan Japan nog meer aardbevingen verwachten? Ja, nou nog. En uh, dat komt omdat het op een van de grootste breuklijnen op deze aarde ligt... Hè, waar de hele stille oceaan onder Japan schuift. En dat gaat met een redelijk tempo van over 4 centimeter per jaar. Maar dat gaat niet continu. Dus er zitten allerlei breuken daar voor de kust. En zo nu en dan schiet het los. En als het erg los schiet, dan krijg je een aardbeving 9. Als het wat minder los schiet, een aardbeving 7 of zo. Um, en is het ook wel vaker gebeurd dat er meerdere heftige bevingen... kwamen naar die eerste grote klap, zeg maar? Maar ja, kijk, een aardbeving 7, dat is nog vergeleken met een aardbeving 9, dat is 30 x 30, dat is 900 maal minder in energie. Dus dat valt dan nog in, in, in het licht van die grote aardbeving van richterschaal 9, valt dat nog wel mee. Maar je moet je wel voorstellen, zo'n breuk, dat is niet maar één breuk die daar aan de oppervlakte komt. Dat wordt een warmwinkel van kleine brokjes aarde waar allerlei breuken tussen zitten. En als die ene grote breuk zich nou ontspant dan heb je kans dat op andere breuken de spanning juist erop bouwt. He, omdat daar een stukje doorschiet waardoor de spanning naar de volgende breuk wordt vertaald. En dat noemen we naschokken. En die zullen nog een hele tijd optreden, ja. En jij hebt het over een hele tijd. Wat, wat is nog een hele tijd? En hoeveel schokken nou, kunnen we nog verwachten? Ja, over zien we het langzaam wat wel afnemen. Maar wat veel spannender is en waar we eigenlijk nog weinig gegevens van hebben... die breuk loopt heel lang door, helemaal tot aan Formosa en eigenlijk rond de hele stille oceaan is het zo dat het losschieten van zo'n breuk... misschien grote segmenten van de breuk, zeg maar voor Tokio... misschien extra onderspanning zet... waardoor het daar binnenkort kan losgaan. En uh, dat, dat is leuk speculeren, daar hebben we nog niet zoveel gegevens voor... maar dat, dat zou zomaar best eens kunnen. Leuk speculeren, maar dat zou voor Tokio toch een enorme ramp betekenen. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar goed, ook daar, daar zitten ze al heel lang te wachten, wat ze noemen op de big one, als het daar heel lang schuift. Kijk, in Sumatra heeft het al eerder gebeurd. In 2004 hadden we die hele grote met die tsunami erbij. En precies een jaar later schoot die in een ander deel van de breuk, maar dan een paar honderd kilometer zuidelijk, kwam een 8.8 op de beving voor. Die heeft veel minder schade veroorzaakt, maar dat stond duidelijk in verband met dat losschieten van die breuk verder naar het noorden toe. Dus uh, of ze daar in Tokio bang moeten zijn, dat weet ik eigenlijk niet. Dat kunnen we eigenlijk nog niet zo goed voorspellen. Maar jij zegt, ze zijn aan het wachten op de uh, Big One, de grote klap. Uh, Hoeveel ja. groter gaat die dan zijn dan de afgelopen keer? En wat zouden de gevolgen zijn? Nou, de, kijk, die richterschaal is zo opgebouwd dat een uitbeving 9... eigenlijk uitbeving 10 is de allergrootste die je theoretisch kan halen. Maar goed, de, de snelheid waarbij de Pacifische Oceaan onder Japan duikt... is dermate groot en dat blijft soms op slot zitten... Dat je zegt van ja, dan schiet hij weer eens in de 150 jaar, zou die los kunnen schieten. En dan gebeurt er weer een aardbeving van 9.0 met dezelfde tsunamis en dergelijke. Het hangt een beetje vanaf waar die helemaal los schiet. Is het dieper in de korst? Dan verspreidt die energie zich over een grote oppervlakte. Zit hij wat hoger in de korst, dan schiet hij wat hoger los, zoals hij dat vorige keer gedaan heeft, dan draagt die energie heel makkelijk over aan de oceaan, en wordt de tsunami veel groter. En dat zijn allemaal dingen waar we, ja, we eigenlijk nog heel weinig van weten. Um, maar ze zeggen toch ook soms is een aardbeving goed te voorspellen. Um, dat is dus eigenlijk helemaal niet waar. Nou ja, wij kunnen voorspellen waar die plaatsvindt. We zien dus ook die, die twee platen van de aarde naar elkaar toe kruipen. Hè. De 4 centimeter per jaar is 40 centimeter per 10 jaar. is 4 meter per 100 jaar. En ga maar door. Dus je kan wel zeggen, ja, die sterkte van die aarde is maar beperkt. Dus een keer zal die losschieten. Maar het is een soort statistiek en een soort waarschijnlijkheidsvoorspelling... waar we nog niet kunnen zeggen, nou, dan gaat hij dan en dan gaat hij los. Nee, we kunnen zeggen, morgen gebeurt het, maar het kan net zo goed over 25 jaar zijn. En um, nu waren er ook... Uh, er was een vulkaanuitbarsting van de Etna op Sicilië. En twee ja. weken geleden was daar ook nog een aardbeving op Creta. Nu weer in Japan. Is er een soort van seizoen van oerkrachten van, van, uh, uh, aan de gang? Ja, dat, uh, dat wordt vaak gezegd. Hè. Maar ik denk dat dat volledig te danken is aan het feit dat we betere instrumenten hebben, de communicatie veel sneller is. Ik kijk hier net op een computer naar een uh, plaatje van de Geologische Dienst van Amerika. En daar hebben ze alle gegevens en alle aardbevingen verzameld. En daar zie je echt geen toe of afname van wat is het 1990 en zelfs tot uh, eerder toe naar het tegenwoordige toe. Dus ik denk dat het dus perspectie, perspectief is van de moderne mens die overal gegevens vandaan haalt, maar dat het geen reële basis heeft. Het klinkt misschien een beetje gek, maar met al deze aardbevingen in Japan... zijn dat dan mooie tijden voor u? Ja, natuurlijk. <laughs> Ik heb al eerder gezegd een beetje aan Erwin Krol... die zo'n prachtige tornado als weerman prachtig vindt. Maar natuurlijk is het droevig voor de mensen die het plaatsvindt. Maar dit is waar een geoloog eigenlijk ja, wel, wel passie bij heeft. Het is dus de, de werking van de aarde waar we allemaal naar kijken. Naar de geschiedenis. Wat gebeurt ermee. En dat gebeurt recht voor je ogen. Dus ja, als geoloog vind ik dat erg spannend. Nou, dan wens ik u nog heel veel plezier met uw passie. Maar ik hoop dat wij hem weer... nog even niet nodig hebben. In ieder geval... Ja, nee. in Nederland hebben we weinig gevaar, dus wat dat betreft vinden we goed. Maar ik bedoel het ook voor de rest van de wereld, hoor. Ja, nou ja, die wachten weer. Als je in landen gaat wonen rond de stille oceaan komt het een keer op je af. Dat is onvermijdelijk. Goed, dank u wel, Jan Smit. Graag gedaan. Lady Van Ellen Clark. Dit is Radio 1 VNN Today. Het is je waarschijnlijk wel opgevallen dat bij de herdenkingsplek in Alfa aan de Rijn een bord staat waarop in het Nederlands en in het Duits waarom staat. Dit bord is geplaatst door de Duitse Timo Tasje, in Duitsland beter bekend als Der Schilderman, oftewel De Bordjesman. Want Timo plaatste al eerder borden bij bijvoorbeeld De Ramp in Apeldoorn... maar ook voor het huis van Jozef Frietsel en in Winnende... waar een scholier in maart 2009 15 scholieren doodschoot. Wij vroegen ons af waarom hij die borden plaatst. Dus we belden hem op met de vraag waarom? Ik wil met mijn borden een discussie uitlokken. Oké, okay, je wil een discussie uitlokken... maar op wat voor soort plekken probeer je dat dan? Overal waar iets te demonstreren is en waar ik vind dat er meer discussie moet komen. Maar ook als er iets treurigs is gebeurd. Bijvoorbeeld bij de schietpartij in 2009 in Wienenden of in Oostenrijk bij Fritzel. Maar ik wil me nu meer richten op het buitenland. Ik ben net in Libië geweest met een bord waarop stond Gaddafi moet aftreden. Daar wil ik me verder in ontwikkelen. Maar dat in deze richting wil ik het eigenlijk ook uitleggen. Het lukt je wel om flink wat media aandacht te genereren. En is dat ook niet een beetje waar je het om doet, uh, om die aandacht? Dat had zich ook zo ontwikkeld. Also ik had ze eigenlijk niet daarom gebeten. Ik heb er niet om gevraagd, maar het helpt wel om de discussie nog meer aan te wakkeren. Het zorgt ervoor dat mijn boodschap gehoord wordt. Bijvoorbeeld, als ik een bord met daarop Berlusconi moet aftreden, neerzet, dan wil ik wel dat de camera's bij zijn. Anders ziet niemand het en dat is het probleem. Natuurlijk, ook weer zo dat natuurlijk ook nog die een of andere camera dan dabei zijn, sollte, dat het dan ook weer niet gehört is. En dat is eben het probleem. Je wil dus de wereld over met je borden, maar dan wil ik wel eens weten hoe betaal je dat eigenlijk? Also, het wordt gewoon gespaard. Ik pot al mijn geld op. En als mens moet je keuzes maken waar je je geld aan uitgeeft. Ik heb geen werk, maar ik kan het ook niet combineren met mijn missie. Ik krijg een uitkering en daar kan ik van leven en betaal ik mijn reizen van. daarvan leef ik ook de reizen. We gaan ongetwijfeld nog veel meer horen, horen over de borden van Timo Tasje. Maar kan je daar niet op wachten, dan ga je naar bnntoday.nl... want daar is een filmpje over deze bordenman. En er wordt natuurlijk ook gevoetbald. En daarom gaan we naar Manchester United tegen Chelsea Bas Ticheler. Twee oud-PSV'ers in het veld, een oud-Ajassit in het veld... een oud, oud Feyenoorder op de bank. Het Nederlandse voetbal doet, als je het zo beschouwt, toch nog wel aardig mee. Met de heren Alex, Park van der Sar en Kalou... die we zien in deze confrontatie tussen Manchester en Chelsea 0-0. Na bijna vier minuten het zure gezicht komt van Drogba... die gepasseerd is en bij Chelsea op de bank zit... Chelsea dat weer eens overgeschakeld naar een systeem met drie spitsen. Dat ligt ze toch wat beter. Dat hebben ze een tijdje niet gedaan na de komst van Torres. Maar nu wel weer. Terwijl United weg is. En Rooney een voorzet geeft. Die bal is veel te ver. Die bal is veel te ver. En kan niet worden bereikt door Nani. Die nog wel zijn best doet om aan de andere kant van het veld in de buurt van de bal te komen. Hernandez was toen al geklopt. De spits. Die wilde wel koppen. Maar dan had hij 4 meter 10 moeten zijn. Dat was hij niet. En dus heeft Chelsea de bal gewoon weer terug. Maar is het wel duidelijk dat in het begin van de wedstrijd Manchester een wat betere indruk maakt. Voor de duidelijkheid, de eerste wedstrijd in Londen bij Chelsea werd door Manchester gewonnen. 0-1, doelpunt van Rooney. En dat betekent dat een Houdini-act nodig is voor Chelsea in deze wedstrijd. Maar Chelsea nu pas het eerste bal bezit voor Van der Sar. Is nog niet in de buurt van het doel van Manchester geweest in de openingsfase van dit duel. Manchester heeft de zaakjes dus onder controle. En mocht Chelsea al van plan zijn geweest om te gaan stormen. Zoals dat zo mooi heet in het voetbaljargon in het begin. Dan komt daar dus niets van terecht. 0-0. Goed, dan ben ik ook benieuwd of het Nederlandse voetbal ook meedoet... bij Shakhtar Donets tegen Barcelona. Ronald van der Geer, jij weet daar vast meer van. Ja, het, het Nederlands voetbal doet mee. Hier een oud-PSV'er Ibrahim Afellay, op de linkervleugel bij Barcelona. Dat is op zich wel opvallend. Villa staat aan uh, de rechterkant. Maar Barcelona is uh, wat afwachtend tegen Shakhtar... dat alle haast heeft om zo snel mogelijk een doelpunt te maken in uh, die wedstrijd. De eerste vier minuten is het daar niet in geslaagd. Want het is uh, nog altijd 0-0. Maar Shakhtar is zo gehaast dat het eigenlijk wat... Uh, ja, wat, wat onzorgvuldig wordt in de passing En Barcelona, het is duidelijk, het wacht even af. En zal proberen te reageren op een foutje van Shakhtar Donetsk. Tenminste, daar lijkt het op in de eerste vijf minuten. Net eigenlijk voor de eerste keer de echte eerste aanval... Met Ibrahim Aflay Zijn balcontact richting Messi. Die vervolgens vier jaar probeerde weg te sturen aan de rechterkant. Maar uiteindelijk was die bal iets te hard. En een prooi voor de keeper van Shakhtar Donetsk. Dat dus wel vier aan kop gaat in de competitie in Oekraïne. Elf punten voorsprong heeft op Dynamo Kiev. Wat dat betreft kan daar niet zoveel meer gebeuren. Maar het gaat om verder komen in de Champions League. En een 5-1 achterstand goed maken. Ja, dat geef ik je te doen. Terwijl Hubsman nu wel een aanval van Barcelona onderbreekt. Een counter is voor Shakhtar. Het eerste schot op goal komt mis. Misschien van William. nee, komt er niet. Omdat Daniel Vos er uiteindelijk een koord van kan maken. Het blijft 0-0 met een van het Shakhtar. BNN Today. Hij is pas 23 jaar oud, maar zijn eerste biografie ligt nu al in de winkel. Ik heb het natuurlijk over Lionel Messi. Straks praat ik hierover met Tom Egbers, groot fan van Messi. En Tom schreef het voorwoord. Nu, eerste dag van Joris. Winkelcentrum, de Ridderhof gaat over enkele minuten weer open om tien uur. Nadat afgelopen zaterdag het bloedbad hier werd aangericht. Waarbij zeven mensen omkwamen en de dader. En voor de deur liggen echt een heleboel bloemen, kaarsjes. De pers is hier natuurlijk aanwezig en de staan bezoekers. En ik heb even door de ramen net gekeken en dan zie je de winkelier staan. En dan krijg je toch wel een naar gevoel. En als het goed is, gaan de deuren nu open. Er staat alleen maar bijna pers en erachter wat bezoekers volgens mij voor het winkelcentrum. Maar dat zijn er niet veel. Ik ga gewoon erin. Ja, ja. Ik heb het net zoals iedereen het kunnen volgen in de media. En nu sta je hier en dan zie je al die winkeliers hier zo verslagen staan. Elkaar omhelzen, tranen in de ogen. Zoals de schoenmaker hier. Hij wordt door dus zijn vrouw en andere familieleden omhelst. En er wordt hem sterkte gewenst. En ook hier bij Royos Tropical Center, een Surinaams afhaalcentrum. Daar staat Ronnie en die heeft het allemaal van dichtbij meegemaakt afgelopen zaterdag. Maar hij heeft toch weer zijn deuren geopend vandaag. Ronnie, ik kom net binnenlopen, de deuren gaan open. Ik had al een heel raar gevoel, maar dat moet jij helemaal hebben gehad, denk ik. Ja, dat had ik zaterdagmiddag gehad toen uh, dit drama zich voltrok zeg maar. En uh, ja, we zijn goed opgevangen. Alleen, ja, de, de procedure gaat nu beginnen om het te gaan verwerken. Kijk, ik uh, slaap al drie, drie nachten niet. En uh, ja, zodra ik op het moment dat ik alleen ben, ik sluit mijn ogen... Dan, dan zie ik die dader weer voor me staan met de mitrailleur in zijn hand. Je hebt hem van dichtbij gezien, hè? Van dichtbij gezien, ja. ja. Je hebt zelfs nog overwogen om het te pakken. Ja, ik heb het wel overwogen hoor, maar dat is gewoon. Ja, dat is zelfmoord. Weet je, die man had twee handvuurwapens bij zich en een mitrailleur. Ik kan wel de held gaan uithangen, maar het beste is gewoon weggaan. En uh, kijk, mijn collega verderop van de damesmodezaak. die heeft wel geprobeerd om hem te overmeesteren. Of, maar ze heeft het wel geprobeerd. Ze heeft andere mensen beschermd. En uh, dat heeft ze me de dood moeten bekopen. Kan jij nog verder eigenlijk hier, als winkelier? Ik heb met de gedachte gespeeld van. ik laat het erbij en uh, ik stop ermee. Maar dat vind ik te makkelijk. Ik las een quote van de, van de fietshandel. Hij zegt van ja, het is een begraafplaats nu, voor mij. Ja, daar kan ik mijn best in denken. Ik heb Ismaël ook gesproken gisteren. We hebben daar uitvoerig over gesproken. En uh, ja, aan de ene kant kan ik hem begrijpen. Hij heeft ook twee kleine kinderen. Die zijn ook elke zaterdag hier in het winkelcentrum aan het steppen. Maar die waren afgelopen zaterdag er niet. Net zoals jouw dochtertje. Ja, dat die was ook, omdat is... mooi weer was, thuisgebleven. Ja, die is zaterdag altijd in de winkel loopt met mijn vriendin. Die kon me altijd helpen. En ja, uh, nogmaals, ik wil niet eens eraan denken wat er had kunnen gebeuren. Want als ik, dat, uh, als ik daaraan ga denken, dan word ik helemaal gek. Deze slechte film die blijft altijd maar volgens mij in je hoofd doordraaien ja. nu, hè? Die gaat er niet meer uit. Op uh, momenten dat ik uh, even alleen ben en ik zit even rustig... en ik doe mijn oog dicht. Als ik mijn ogen sluit, dan, uh, dan gaat het allemaal weer spelen. Maar gisteravond om half twee s nachts, zat ik dan in de auto... vanaf Papendrecht naar Alphen aan de Rijn. En dan, dan zit ik alleen in de auto... Snelweg helemaal leeg. En dan gaat het weer spelen. dus Dan doe ik maar één ding. Dan zet ik mijn radio keihard in de auto. Zodat ik een beetje afleiding heb. Een peukje erbij. En dan uh, gewoon zo snel mogelijk uh, naar huis toe. Dat ik uh, echt zoiets van, ik wil nu gewoon naar huis. En dan parkeer ik de auto voor de deur. En dan ben ik blij dat ik thuis ben. En dan zie ik mijn dochtertje weer. Ze slaapt dan weliswaar. Maar dan zie ik mijn vriendin weer. En dan, uh, dan denk ik van, jongens, dit had ik uh, voor geen goud willen missen. Echt niet. Echt niet. Ik... Uh... Heel veel sterk. Dank je wel, man. Heel veel respect voor Ronnie dat hij toch weer vandaag zijn winkel opent. Want uh, je zal me mee hebben gemaakt. Hier, de sfeer in het winkelcentrum is heel gelaten. Middenstanders staan buiten te praten met collega's of met uh, bezoekers. Er is midden in het uh, centrum uh, een tafel waar mensen in een boek wat kunnen schrijven. Er liggen honderden bloemen, zowel binnen als buiten. En net stond ik nog even bij de ingang en er kwam een oudere vrouw aanlopen... En ze bleef stilstaan en ze schoot helemaal vol. En vervolgens zei ze: Ik ga toch maar weer naar binnen. my weight All I need is peace this mind I can celebrate way? Okay. Snel weer naar het voetbal. Manchester United tegen Chelsea. Bas Ticheler. 0-0 na 13 minuten. De aankondiging beloofde van alles, Patrick. Maar helaas, want het is nog niet zo ontzettend spectaculair in het begin. Het zou wel nu kunnen als Cole voor Chelsea mee is op de helft van Manchester. Daar waar Chelsea eigenlijk nog niet geweest is. Eén kopballetje van Torres naast gezien, dat was het wel. Nu komt die bal wel bij Torres. Die staat op zijn rug naar de goal. Legt terug. Anelka schiet. En Anelka schiet een meter naast. Dat is de beste kans van de wedstrijd in de veertiende minuut. Het goede voorbereidende werk van Torres, de zo bekritiseerde spits. Niet raar als je voor bijna 60 miljoen euro komt. En je hebt 12 officiële wedstrijden later nog geen goal gemaakt. Dan kan ik me voorstellen dat de mensen af en toe eens gaan zeggen... Goh, hoe zit dat eigenlijk precies? Maar dit doet hij goed de bal terugleggen voor Anelka. Die de bal echt maar een paar centimeter naast dat doel van Van der Sar schiet. Die altijd een antwoord heeft, maar nu niet eens naar de hoek kon omdat hij, zoals dat dan weer zo mooi heet, aan de grond genageld stond. Maar de bal naast 0-0 bij Manchester Chelsea op Old Trafford. Ik wist dat het spannend ging worden. Dan gaan we nog even naar Shakhtar tegen Barcelona. Ronald van der Keer. Ja, daar is deze wedstrijd ook spannend. 0-0. Jammer alleen voor het duel dat de eerste ontmoeting in 5-1 eindigde in het voordeel van Barcelona. Maar Shakhtar doet er wel alles aan om dat van doelpunt te maken. En de ongeslagen status hier thuis dit seizoen in Europees, uh, op Europees niveau om die te handhaven. De kans is er ook geweest hoor, voor Shakhtar om de score te openen. Een paar minuten geleden. Aardige actie van William door de as van het veld. Vervolgens net op tijd de steekbal gegeven en Jatson vrijgezet voor Victor van der met de keeper van Barcelona kon redden van dichtbij. Blijft dus nullen. Straks het vervolg bij het voetbal. En natuurlijk nog veel meer BNN Today. Maar eerst het 9 uur journaal met Christian Bonenbakker. BNN Dit is Radio 1.